Zes uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Overlast hoogwater valt tot nu toe mee. Doodstraf geëist tegen Hosni Mubarak. En veel doden bij aanslagen Irak. De problemen door het hoge water vallen tot nu toe mee. In Friesland en Groningen hebben de dijken het gehouden. Beide provincies lieten wel uit voorzorg enkele polders onder water zetten... om kanalen en sloten te ontlasten. Daardoor is het waterpeil enkele centimeters gedaald... Verder werd een vaarverbod ingesteld om de verzwakte dijken te ontzien. Defensie heeft 50 militairen gestuurd om te helpen bij het vervoer van zandzakken. En Rijkswaterstaat helpt de noordelijke waterschappen met vier noodpompen. Het gebied rond het Lauwersmeer wordt scherp in de gaten gehouden. Daar zijn langs een provinciale weg en bij een oefenterrein van Defensie zandzakken gelegd ter bescherming tegen het hoge water. Vanavond wordt bekeken of nog meer maatregelen nodig zijn. In Zuid-Holland heeft vooral Dordrecht problemen. Daar is het rivierwater over de kaders gelopen. De overdragsbelasting die mensen betalen bij de aankoop van een huis... moet blijvend worden verlaagd. Dat schrijft de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken... Chris Buienk in zijn traditionele nieuwjaarsartikel. De overdragsbelasting is tijdelijk verlaagd van 6 naar 2 procent. Op 1 juli loopt die maatregel af. Volgens Buienk zal het aantal huizenverkopen fors toenemen... als het tarief blijvend 2 procent wordt... Hij pleit er ook voor om huizenbezitters hun hypotheekschuld eerder te laten aflossen. Zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. De actievoerders waren in een demonstratieve tocht naar het kantoor van Philips gelopen... omdat dit bedrijf meer dan een miljoen heeft bezuinigd op het schoonmaakwerk. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling van het loon op de eerste ziektedag... en genoeg tijd om hun werk te doen. De werkgevers vinden die eisen onredelijk... en zeggen dat het neerkomt op een kostenstijging van 12 Vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in de gevangenis... worden niet opgenomen. Deze toezegging heeft de dienst Justitiële Inrichtingen gedaan... aan de Orde van Advocaten. De orde had al lange tijd zorgen over het feit... dat er standaard opnameapparatuur aanwezig is in de kamers... waar advocaten met hun cliënten praten. En daardoor werd de indruk gewekt... dat die gesprekken werden opgenomen en afgeluisterd... Door de harde toezegging van justitie dat dit niet gebeurt, is de kou uit de lucht. En verder is afgesproken dat telefoongesprekken van advocaten en cliënten in gevangenissen ook strikt privé kunnen worden gevoerd. De Egyptische openbaar aanklager heeft tegen oud-president Mubarak de doodstraf geëist. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het doden van zo'n 850 demonstranten tijdens de opstand tegen zijn bewind. Het is volgens de aanklager niet zeker dat Mubarak het bevel gaf om op demonstranten te schieten, maar hij had het wel kunnen tegenhouden. Het OM vraagt om de maximale straf, dood door ophanging. En ook tegen zeven medebeklaagden is de doodstraf geëist. Onder hen zijn twee zoons van Mubarak en de voormalige minister van Binnenlandse Zaken. In het zuiden van Irak zijn bij een zelfmoordaanslag op Shiïtische pelgrims zeker 30 doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. De zelfmoordenaar liet zijn bom afgaan bij een politiepost zo'n 300 kilometer ten zuidoosten van Baghdad... Vanochtend vielen er bij vier bomexplosies in de hoofdstad al zeker 27 doden en raakten tientallen mensen gewond. Ook die aanslagen waren gericht op shiiten. Na het vertrek van het Amerikaanse leger vorige maand is het geweld in Irak opgeleid. Audi heeft een topjaar achter de rug in China. Voor het eerst werd een grens van 300.000 verkochte auto's overschreden. Het Duitse automerk verkocht ruim 313.000 auto's in de Volksrepubliek. Meer dan 80% van die auto's waren in China zelf geproduceerd. Verder deed Audi het erg goed in de Verenigde Staten. Daar steeg de verkoop met bijna 16% tot ruim 117.000 auto's. Een nieuw record voor de Amerikaanse markt. Gisteren maakte het Porsche-concern al bekend een uitzonderlijk goed jaar te hebben gehad. Het gaat goed met astronaut André Kuipers. Hij is nu bijna twee weken in het internationale ruimtestation ISS... en al goed gewend aan het gewichtloze bestaan. Ik ga het zweven straks nog missen, zei hij in een interview met de NOS... via een live verbinding. Kuipers vult zijn dagen met het doen van onderhoud aan het ruimtestation... en met het doen van experimenten. Hij blijft nog tot mei in het ISS. En dan het weer. Het hoogtepunt van de storm is achter de rug... maar tot middernacht blijft het in de kustgebieden hard tot stormachtig waaien. Ook landinwaarts waait het nog stevig. Bovendien trekken er stevige buien over... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht worden de buien minder zwaar. Het koelt af naar 3 graden in het oosten tot 6 graden aan zee. Morgen overdag wordt het rustiger. De wind zwakt af naar matig tot vrij krachtig. De buien nemen af en de zon schijnt geregeld. Het wordt morgen een graad of 8... Het verloopt wisselvallig en zacht, met vooral op zaterdag veel wind. ANRB Verkeersinformatie. Er staat ongeveer 40 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk. Een paar files vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopendijl Deil en Zalbommel staat 5 kilometer file. De linker is dicht. Ook veel vertraging op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor knooppunt Amstel staat 6 kilometer Fiede vanaf Osdorp. Bij knooppunt Amstel is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. De A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Nijkerk en Strandhorst. 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Mijn privé-mening over private banking. Ik heb het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Nog even en de kinderen zijn aan zet. Onze private bank moet daar goed mee omgaan.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 Radio 1 Journal, Lucella Carrasso. Goedenavond, 6 minuten over zes. Loze, hozen en spuien. Er wordt hard gewerkt om al het overtollig water kwijt te raken. En het zorgt in het noorden van het land bij bewoners voor een hoop onzekerheid Dat water. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en bellen massaal met het waterschap of met de gemeente. Maar ze kunnen vanaf vanmiddag terecht bij een speciaal ingericht callcenter. Berend Henk Huizing van waterschap Friesland, goedenavond. Goedenavond. Ja, want wordt u veel gebeld? Ja, wij worden veel gebeld. De telefoon uh, gaat hier constant over. En waar bellen ben, uh, al die mensen over? Uh, ja, die mensen die bellen over van alles. Het gaat over het water wat uh, bij sommige mensen het schuurtje al in komt. En dan vragen ze van, ja, wat kunnen we het beste doen? Maar het zijn ook vragen uh, die gaan over van uh, uh, die kade voor ons huis. Blijft die het houden? Is dat hoog genoeg? Uh, wanneer gaat het water weer zakken? Dus het zijn heel veel soorten vragen. En de mensen die nu bij dat call center zitten, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn... Eigen medewerkers van Wetterskip Friesland. En uh, zij hebben zich vrijwillig uh, aangemeld om uh, de komende dagen in uh, ploegendienst 24 uur per dag de telefoon te bemensen. En zijn er ook uh, mensen die bellen, die bij u dan dingen aangeven die het waterschap nog niet in beeld had? Jazeker, dat is ook wat wij de mensen nadrukkelijk vragen. Dus uh, meld ook uh, plekken van, van wateroverlast... omdat we een zo uh, compleet mogelijk beeld willen krijgen... van alle, uh, ja, van alle plaatsen waar zeg maar, uh, knelpunten zijn. En dan krijgt u dat beeld, maar kunt u er dan ook iets aan doen? Heeft u al mensen kunnen helpen? Uh, ja, in sommige gevallen kunnen we er wat aan doen. En dan, dan moet je denken aan dat we uh, mensen uh, tijdig kunnen informeren over... Ja, dat er wellicht water over een kade gaat stromen. Uh, of uh, we kunnen concreet uh, mannen op pad sturen met een uh, wagen met zandzakken... om te zorgen dat het water niet verder komt. En zijn er ook mensen die bellen met, met onrealistische vragen? Die willen dat het waterschap het even oplost voor ze. <lacht> die mensen zijn er altijd. Maar gelukkig zijn de meeste vragen prima door ons te beantwoorden... Goed. Nou, vanaf uh, vandaag dus kan iedereen uh, bellen. Zitten daar trouwens ook nog mensen bij die hulp nodig hebben om het vee te verplaatsen? Uh, die hebben we nog niet gehad. Oh. Nee, die hebben we nog niet gehad. Nou, dat scheelt nee. misschien, want dat is ook een, een behoorlijke operatie natuurlijk ja. als dat nodig ja, ja, ja, is. Ja, zeker. zeker. Goed. Uh, het telefoonnummer, kunt u dat nog even geven? Want dat is misschien wel handig voor uh, de mensen in Friesland. Nou ja, dat is 058. Uh, ja. 292 2222. Ja, dus 058 292 2222. Berend ja. Henk Huizing van Waterschap Friesland, dank en uh, succes ermee. Dank je wel. Dan zakken wij een eindje naar beneden, naar Dordrecht. Ook daar zijn zorgen. Door de hoge stand van de Maas lopen de kaders in de historische binnenstad onder. Vandaar dat de gemeente besloten om onder de bewoners van de laaggelegen gebieden daar zandzakken uit te delen. Ja, dank je wel. Het is lekker druk. Ja, de ene auto is nog niet weggereden of de andere is er al. U heeft ook wat zandzakken nodig? Absoluut. Wij zitten met ons bedrijf aan de Buitenwalenvest. En daar staat het nu op de kade. Dus wij verwachten dat één deur belast wordt. Dus we gaan dat nu even afdichten. U heeft een, voor twee komt het hoogste punt van het water. het dus is bijna zo. Hoeveel dus ga... zandzakken heeft u nu? De... Ik ben... heb acht, uh, acht zandzakken, genoeg voor de deur, denk ik. Ja, ja. U ziet de plek, het gaat hard, hè? Ja, nee, maar duidelijk, uh, ik ga ook weer snel verder, want anders lopen we straks onder. <laughs> Succes! Dank. Mevrouw Terlinde van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. -Zuid. Twee uur, zei deze man, is het hoogste punt bereikt. Maar dat is niet helemaal zo. Nee, zoals de verwachtingen nu zijn, hebben we rond half vijf een uh, hoog punt. Een piek, zoals wij dat noemen. En we hebben vannacht om half drie een piek. Dat zijn de tijden die we nu in beeld hebben, maar die kunnen echt nog wel uh, veranderen. En hoe hoog is die piek? Uh, vannacht is die het hoogst, rond half drie. Dan uh, is dat 2,40 meter boven NAP. En dat is uh, uh, niet alarmerend hoog, maar het is wel hoger dan we gewend zijn in de afgelopen jaren. Want wat is nou het kritieke punt eigenlijk? 2,50 meter 50. Dus dan blijven we nog 10 centimeter onder? Ja, precies. Dus we hebben in de afgelopen 24 uur ons uh, klaargemaakt op als we toch richting 250 gaan of daar overheen. Wat moet er dan gebeuren? Wie moet dan wat doen? Weten we het allemaal? Staan we allemaal klaar? Elke gemeente heeft zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zoals in Dordrecht. Dus het neerleggen van zandzakken, maar dat gebeurt op meer plekken. Zwijndrecht had dat al uh, enige weken geleden gedaan. Ook big bags neergezet om het water bij de kaders tegen te houden. Dus uh, iedereen is uh, klaar. Maar als ik dat dan zo hoor, dat we 10 centimeter onder het kritieke niveau blijven, dan vraag ik me af waarom dit allemaal nodig is. Niks zo veranderlijk als het weer en uh, het waterpeil uh, uh, stijgt en daalt. En we kunnen uh, volgens Rijkswaterstaat wel inschatten hoe het ongeveer, hoe hoog het ongeveer gaat worden als het hoog water is. Maar uh, het verandert enorm per uh, zes uur. Dus u houdt er ook nog wel rekening mee dat er een mogelijkheid is... dat het kritieke punt van 2,50 meter ook bereikt gaat worden. Daar houden we de komende weken rekening mee... omdat er water blijft komen vanuit de bergen. Dus we blijven hoogwater houden. Dus het is niet zomaar even opgelost na vannacht? Nee, nee, dat klopt. Dat zei Christine Terlinde van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. John Saarbach was bij haar. Tot zover het hoogwater, daar komen we aan het eind van deze uitzending nog over op terug. Nederland blijft het proberen, meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Vandaag maakte de tros de zes kandidaten bekend die ons land graag willen vertegenwoordigen. Op 26 februari wordt tijdens het Nationaal Songfestival bepaald wie er gaat. Zanger en presentator Jan Smit stelt de kandidaten en hun liedjes in hoog tempo voor. Raffaella met chocolade! Ik ben thuis. Voor John Franca. Dag and and John. Kijkers, allemaal voor jou, Ivan Perotti. Een groot applaus voor Kirk Johnson. Dag no Pearl. Kim de Boer. Dag Kim. Mark en dame een blauwe voor Tim. Ja. Tim. Hallo. Hallo. Mooi liedje, dat wel. Maar we verliezen steeds. We moeten er nu een keer ervoor zorgen dat we een keer sowieso naar die finale gaan. En dan natuurlijk hopen dat we gewoon een keer gaan winnen. Maar het, het is bijna angstig lijkt me om het te doen. Het kan je, kan je carrière breken als je daar voor ja. joker staat. Ik heb altijd geleerd, en zo sta ik ook een beetje erin, dat ik geen dingen mag laten gaan om angst. Nee, ik ben heel erg van de uitdaging en gewoon een keer kijken van hoe gaan we het wel redden. En ik denk dat het fantastisch is dat de tros... Uh nu ook de samenwerking aan is gegaan met, uh, met John de Mol. Want ik denk dat meneer de Mol natuurlijk weer heel goed weet hoe hij het neer wil zetten... en dat het ook gewoon, uh, dat het gewoon een hele goede act wordt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. De doelstelling is om uh, de finale te halen... en Nederland eindelijk weer eens een oude avondje zaterdagavond Songfestival te geven... waar ons eigen land aan meedoet. U hebt een list bedacht, hè? Een buitenlandse jury. Zou dat helpen? Uh, het kan een hulprijntje zijn. Wij keken met een te Nederlandse blik... Ja, dat weet ik niet. Dat, dat zou kunnen. Uh, ik ben benieuwd om uh, straks te zien hoe honderd buitenlanders uh, uh, aankijken tegen onze zes liedjes. En in hoeverre dat eventueel afwijkt van de jury en de kijker thuis. Dat zullen we straks gaan merken. Nou zegt iedereen, ja... Het is niet omdat wij te in Nederland zijn, het is omdat het budget veel te laag is. En daarom stranden we iedere keer. We hebben geen geld voor die enorme show. Ik denk dat het probleem is dat het Songfestival de laatste jaren met een beetje een imago-probleem uh, uh, te maken heeft. Een beetje? Uh, ik zeg het uh, met uh, gevoel voor understatement. Uh, en dat heb ik ook gemerkt, omdat je ziet dat artiesten twijfelachtig zijn om mee te doen. En wij echt al onze gewichten en relaties hebben moeten aanspreken om deze zes zover te krijgen om mee te doen. Dan hing dat af van wat ze terecht zeggen. Ja, maar welk liedje dan? En dan zie je dus, daar ligt het grootste probleem, het heeft ook niet voor niks, het Songfestival, dat de Nederlandse componisten die in staat zijn om goede liedjes te schrijven, Songfestival niet direct hoog op hun prioriteitenlijst hebben staan. En als er iemand is die een goed liedje heeft, dat die denkt, ja, moet ik het dan aan het Songfestival geven? Want de kans dat het daarmee flopt, is heel groot. De tijd van da Lenny niet met dat gitaars Nee, die is voorbij, dat klopt. En dat is het probleem met het Songfestival. Ik heb geprobeerd om logica te vinden in de afgelopen tien jaar. Die hebben er gewonnen. En die is het gewoon niet. Er is geen logica. Dus je moet gewoon proberen om eerst te zorgen dat je goed de zangtalent hebt. En uh, het moet een goed liedje zijn. En wij gaan straks bij de winnaar nog een keer opnieuw kijken... hoe wij het liedje visueel helemaal kunnen optuigen zoals het hoort. En dat het niet meer staat tussen al het geweld van de andere landen. Nou, dan hebben we in ieder geval dat vast. Alleen als het nu weer flopt, zouden we het dan nog wel moeten doen. Want we zijn het denk ik een beetje moe om steeds te kijken hoe was laatste einde. Ja, het Nederlands helftstal heeft jarenlang niet meegedaan aan EK's en WK's. En daar zijn we ook doorgezet. En kijk eens wat voor mooie resultaten eruit voortgekomen zijn. Ik ben niet het type van de handdoek in de ring gooien. U hoorde een bijdrage van Trudy van Rijswijk. De campagne voor de Franse presidentsverkiezingen verhardt zich. Media berichten over scheldwoorden van de een over de ander. Dat hoort u straks. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Veel files staan er niet, maar de twee die ik nu ga noemen, daar staat toch vel, vrij veel vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Saltbommel. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. File vanaf Knopendijl, 5 kilometer. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen richting Amersfoort. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel, 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het LOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Terwijl overal net de nieuwjaarswensen zijn uitgewisseld, klinken ook alweer de eerste verwensingen dit jaar. In Frankrijk zou de socialistische presidentskandidaat François Hollande de huidige president Nicolas Sarkozy hebben uitgescholden. Hollande zou Sarkozy een Salmec hebben genoemd. En wat dat voor gevolgen had, dat hoort u van Ronlinker. Linker. 4 François Hollande Nicolas Sarkozy De kandidaat zou de president de Republiek Smeerlap. Dat zou de bewoording zijn die Hollande gebruikte voor Sarkozy. En waar satirische programma's zoals Hierle Guignol... de Franse spitting image natuurlijk de vingers bij aflikken. Er waren geen camera's of microfoons bij... maar volgens journalisten ter plekke... wilde Hollande uitleggen wat de verkiezingsstrategie... van de huidige president inhoudt. Mijn presidentschap tot nu toe was een flop. Ik ben een smeerlap en toch wil ik herkozen worden. De krant Le Parisien publiceerde en de poppen waren aan het dansen. Sarkozies partijgenoten eisen een publiek excuus van Hollande. In elk geval, ik vraag, ik vraag, des excuus publiek, met deze propo's die niet, die zijn intolerabel ten opzichte de chef van de regering. Zo praat je niet over ons staatshoofd, zegt minister Morano boos. Andere partijgenoten vinden dat het Salmec incident de ware aard toont van kandidaat Hollande. En laat de vreemde François Hollande zich voordoen, de kleine man die bonair en sympathiek is, banale, se révèle en fait un homme qui insulte un autre homme et un homme qui maîtrise une fonction présidentielle. François Hollande als iemand die een ander mens beledigt, maar is Salmeck smeerlap nou echt zo erg? Ach, zeggen de grappenmakers van Le Guignol, er zijn vast anderen die Sarkozy nog veel harder willen uitschelden. Bijvoorbeeld Dominique de Villepin, ook een presidentskandidaat en iemand die Sarkozy's bloed wel kan drinken. Prompt werd hij dan ook opgevoerd in het satirische programma. Qu'est-ce que c'est c'est un peu faible. Salmec, ja, wat is dat nou eigenlijk? Dat is wat zwakjes. Ik zou zelf zeggen Sarkozy is een stuk vuil, een bedrieger, een leugenaar, een ezel. Deze mais j'en zou nog wel even kunnen doorgaan met zijn scheldkanonade. Hollande is wat hem betreft een watje. En toch is het niet helemaal zonder risico's. Bij de verkiezingen in 2002 werd de toenmalige socialistische kandidaat Lionel Jospin in bijna dezelfde hoek gemanoeuvreerd. Hij zei in een krant dat hij Jacques Chirac maar een oude, uitgebluste president vond. l'adresse van journalisten Jacques Chirac de president usé. Jospin moest met de billen bloot en gaf toe dat hij het effect van zijn opmerkingen betreurde. Dat scenario wil Hollande vermijden, want Jospin verloor uiteindelijk de verkiezingen. Socialisten wijzen er feintjes op dat president Sarkozy zelf ook niet op zijn mondje gevallen is. Een paar jaar geleden, met de camera's op hem gericht, schoolte iemand uit voor pauvre kol. Het gebeurde tijdens het handjeschudden met het publiek toen iemand plotseling tegen Sarkozy zei, raak me niet aan. Ja, no. Super, Rotop opzielige klootzak, murmelt Sarkozy. Terwijl hij, zich ineens realiserend dat er camera's zijn, glimlachend zijn weg langs het publiek vervolgt. De beelden zijn weer volop langsgekomen, natuurlijk. En uiteindelijk ging Hollande zelf ook op de Salmec-kwestie in. Nu is het genoeg, zegt hij. Ça suffit. Je n'accepte pas des polemiek incessante. A de mes Hollande accepteert het niet dat zijn woorden uit hun verband worden gerukt door zijn politieke tegenstanders weigert dus excuses aan te bieden Als er één ding is wat het incident aantoont dan is het wel dit zeggen ze bij Le Guignol ironisch wat een waardige campagne is het toch ja, Maar fois campagne extrêmement digne Een verslag hoorde u van Ron Linker Hongarije glijdt af richting een dictatuur. Dat zegt een deel van het Europees parlement. Je zag afgelopen week dat tienduizenden Hongaren de straat op gingen... om te protesteren tegen nieuwe wetten. In het Europees parlement wil GroenLinks... dat er een zogeheten artikel 7-procedure tegen Hongarije wordt gestart. Europarlementariër van die partij Judith Sargentini. Goedemiddag, goedenavond, moet ik zeggen. Goedenavond. Ja, wat houdt dat in een artikel 7-procedure? Dat is een procedure die de lidstaten tegen elkaar kunnen aanspannen... Uh, als een lidstaat zich niet houdt aan de basisregels van Europa... en dat is democratie en uh, vrije media... en dan kunnen ze een andere lidstaat het stemrecht in de Raad ontnemen. Dus dan ben je nog wel lid van Europa... maar je mag uh, als premier niet meer meebesluiten over... nou, zegt de Europese crisis. En u noemt uh, de basisregels, die worden geschonden. U noemt de persvrijheid. Uh, want waar uh, protesteert u vooral tegen, in Hongarije? Uh, Victor Orbán, de premier van Hongarije, is vanaf april, uh, vanaf het moment eigenlijk dat hij twee derde meerderheid in zijn eigen parlement had, uh, bezig geweest met het veranderen van de grondwet. En de eerste wijzigingen heeft hij in vijf weken er doorheen gejast. Uh, onder andere heeft hij daarmee uh, de, de, uh, de rechtspraak aangepast... Uh, ...rechters ontslagen en eigen vriendjes benoemd. Hij heeft regels uh, neergezet voor, uh, voor de pers. De pers mag niet meer negatief over de regering uh, uh, publiceren. Nu, net voor de, uh, voor de jaarwisseling is de wetgeving op de centrale bank aangepast. Er zijn, er zijn voorstellen geweest dat stemrecht per gezin geregeld werd. Hoe meer kinderen, hoe meer uh, stemrecht. Het, het gaat naar totalitair systeem en het is niet voor niets dat de demonstranten in, Roema, uh, in, uh, in Hongarije spreken van een dictatorschap in plaats van een dictatorschap. Ja, nu wilt dat een halt toeroepen. In ieder geval dat Hongarije daarvoor gestraft wordt. Um, heeft u inmiddels een meerderheid om zo'n artikel 7 procedure te starten? Uh, toen we uh, in het, uh, een paar maanden geleden uh, de regels over de pers ter discussie stelden in het Europese parlement... was er een meerderheid om, uh, om Hongarije aan te pakken. Maar die meerderheid bestaat bijvoorbeeld niet uit de Christendemocraten, dus het Nederlandse CDA en collega's. Omdat Fidesz, de partij van meneer Orbán in Hongarije, lid is van die Christendemocraten. Maar ik denk dat een heleboel collega's over de kerstdagen zich uh, nog verder een hoedje zijn geschrokken. Uh, en ik hoop daarom wel op een meerderheid voor zo'n voorstel. En het parlement kan dat dan afdwingen dat uh, dit gebeurt? Of moet er nee, dan parlement... nog toestemming komen van de commissie of van alle lidstaten? Het was het maar zo dat het parlement die ruimte had. Het parlement kan de raad hierom verzoeken. Maar er ligt dus een verantwoordelijkheid bij de 27 lidstaten van Europa... die hun collega's zien afglijden naar een totalitair regime. Dus het is een, het is een, een, een dringende wens van het Europese parlement aan de lidstaten... Dus ook aan bijvoorbeeld de Nederlandse regering. Dit kunt u niet laten gebeuren. Lidstaten van Europa hebben een paar basisprincipes... waaronder gelijke behandeling, democratie, vrije pers. En u komt daarvoor op Judith Sargentini van het Europees Parlement. Dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Het was een, een dag waarin het dreigde te gaan... voor de polder in Tolbert, bij Tolbert. De Tolberter Pettenpolder. Vanmorgen gelijk de radio en uh, of de televisie aangedaan. Mm -hmm. Nou uiteindelijk uh, de tolbe de, de petten kans heeft om uh, over te lopen. En uh, achter het huis. Dat is bij mij. Achter het huis. Achter en uh, evacuatie werd benoemd. En daartoe uh, nou, werd het toch heel erg spannend. Ik ben, ik ben vanaf vanmorgen vijf uur in touw. Ja. En ik moet eerst mijn beesten weg hebben ja, met een ja. Behoorlijk hoog hè? Het is wel een beetje kritisch natuurlijk, maar uh, ja, je kan nooit weten. dat kan je niet tegenhouden. Ik ben blijven zitten waar ik zat. Had je uh, weer in bed gekropen? Nee, uiteraard niet. Ik ben, gelijk aan, ik, ik ben gelijk aan de slag gegaan. Ik heb gelijk al naar zolder gebracht. De inwoners namen zo hun maatregelen. Maar het gevaar lijkt voorlopig in ieder geval geweken voor Tolbert. Hoe staat het met de storm? Dat gaan wij nog eens even vragen aan Willemijn Hubert met het laatste nieuws over ja. het weer. Willemijn, ja, Vanmiddag zei al, het hoogtepunt is voorbij. Klopt. Maar er is wel nog gevaar voor windstoten. Ja, dat, dat blijft ook uh, zeker aan de kust de hele nacht nog uh, aanwezig. Ook zware windstoten tot zo'n 100 kilometer per uur. Dus dat blijft daar ook nog vervelend. Maar qua neerslag begint het inmiddels echt uh, mee te vallen. En zit er zit ook niet zoveel meer in de verwachting. Echt een paar millimeter hoogstens. En er is vandaag ook niet zoveel gevallen als verwacht was? Nee, klopt. Er, er werd in de afgelopen 24 uur tot, tot zo'n 25 mm verwacht. Nou, zo'n 10 tot 15 uiteindelijk gevallen. Dus dat scheelt in ieder geval al. En de meeste neerslag is trouwens niet eens in het noorden gevallen... maar in het oosten en het uiterste zuidoosten van Nederland. Nou, het leek hier alsof het ontzettend vroeg donker werd. Zo rond een uur of vier al. Ja. Dat heeft dan met die neerslag te maken? Ja, dat zijn dan zijn weer buien die overtrekken. Nou, die, die bederven het hele uitzicht van de zon, zou ik maar zeggen. Of ons uitzicht op de zon in elk geval. Daar wordt het gewoon donker door. En die buienlijn trok toen in, in ieder geval over Hilversum, Hilversum heen. Is nu al een stuk zuidelijker trekt Dus ook richting het zuiden van het land. Maar vanaf de Noordzee komen nog steeds... Een aantal stevige buien aan. En de bovenlucht wordt steeds kouder. Dus die buien die gaan ook wat verder uitpakken met onweer en hagel en dus zware windstoten erbij. Ja, dus het wordt wel een onstuimige nacht. Absoluut. Ja, als zeker we wakker aan de kust. worden, dan wordt het weer wat rustiger. Ja, ja, dat is ook nog steeds de verwachting. Dat het morgen overdag gewoon, wat dat betreft, een flink rustige dag gaat worden met zon en een beetje wind, maar niet zoveel. En misschien af en toe een bui, maar het meest droog. En als we dan even verder kijken naar het weekend. Nou kunnen we wel weer neerslag verwachten. Ik verwacht vooral in de nacht van, van vrijdag op zaterdag de meeste neerslag. En zaterdag en zondag overdag ook wel. Maar dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Niet. In ieder geval niet zoals we het afgelopen tijd gehad hebben. Willemijn Hoeper, dankjewel voor dit uh, laatste nieuws over het weer. En daarmee sluiten we het Radio 1 Journaal af voor vanavond. We gaan naar Joost Eerdmans. Joost, goedenavond. De goedenavond, dus, uh, Wij gaan praten over het volgende. Uh, reclame op je grafsteen of op je urn. Wat zou jij daarvan uh, van vinden? Daar mening over? Je mag Joost daar <laughs> ja, ik heb nou echt echt nog nooit over nagedacht Je zat in het weer. Maar mijn eerste reactie is: uh, niet voor mij. Nee, nou ja, dat vinden wel meer mensen. Het uh, wordt zelfs schaamteloos gevonden. Uh, als, de, als de, de maker van uh, bijvoorbeeld uh, de rouwsteen of het uh, rouwdocument of de, de, de urn. Een Naam bordje op dat productset. Er is een hele felle discussie gaande aangevoerd door Louis Hilgers... die het niet langer pikt, ongegeneerde reclameuitingen van uitvaartorganisaties... dus op uw rouwkaart of op de Paraplus van het begrafenispersoneel enzovoorts. Tja, ik weet het zo net nog niet. Ik kom het liefst op voor ondernemers. En in dit geval, ja, reclame hoort bij het ondernemen. Dus ik zeg, ja, als het netjes gebeurt, niet al te groot. Reclame op de urn, dat moet gewoon kunnen. Ik ben benieuwd wat u vindt. Vindt u het schaamteloos? Geneert u zich ervoor of zegt u nee? Ook dat is iets wat erbij hoort bij het leven ja, en ook bij de dood. 0800 1121 om te bellen. Komt u live binnen bij Avondspits. U kunt ook twitteren, hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans het debat staat op beginnen. De lijnen zijn geopend. Wij horen u heel graag zometeen... direct na het half zeven Nos Journaal. Stel, er zijn twee fabrieken.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 Het KNMI heeft de code oranje voor de kustprovincies... en langs het IJsselmeer ingetrokken. In die provincies geldt nog wel de code geel, een waarschuwing voor windstoten. In het noorden van het land staat nog een noordwesterstorm... waardoor water niet in zee kan worden gespuit en overstroming dreigen. Zo'n 2500 schoonmakers hebben vanmiddag gedemonstreerd... bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Philips heeft meer dan een miljoen euro bezuinigd op het schoonmaakwerk. De demonstratie was het voorlopige hoogtepunt van de acties van de schoonmakers.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 Ja, het ergste is dan wel voorbij, maar vanaf zijn we er nog niet. Want ook vanavond en vannacht kunt u aan de kust zware windstoten verwachten. En vanaf de Noordzee trekken er buien over het land. En die buien gaan gepaard met windstoten en ze worden ook nog wat feller. Dus de kans op onweer en hagel is ook wat groter. Maar in de loop van de nacht wordt het landinwaarts al flink rustiger. En morgen overdag gaat de wind aan de kust ook liggen. En dan wordt het een mooie dag met zon en wat wolkenvelden. Af en toe een bui en een graad of acht. En daarbij waait er dan een matig tot vrij krachtige, nog steeds noordwestenwind. En dan de dagen daarna, en de nacht naar zaterdag, valt er dan opnieuw wat neerslag. Zaterdag en zondag af en toe wat buien. Maar regelmatig ook zon en het blijft zacht. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is veel vertraging na een ongeluk. Tussen D'Afrid Geldermansen en Salbommel staat 7 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag. is ook een ongeluk gebeurd bij Hoogmaade. Staat 4 kilometer fieden. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Reclame op Urn moet kunnen. Gijle, goedenavond, Dit is avondspits van WNL tot 7 uur. Kunt u meedoen aan onze discussie? Bel WNL 0800 1121. Ik zeg u, het wordt alleen maar schaamtelozer en schaamtelozer. Ik heb binnenkort krijg je gewoon dat Heineken sponsort de Jellinek-kliniek. Uh, ja, Marlborough, het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Uh, je krijgt ook zo'n hongeractie, dan noemen ze al die zwartjes een t-shirt aan met zo kan het ook, weetwortjes. Het maakt niet meer uit. <lacht> het maakt niet meer... Ma je krijgt het ook zo ver dat alle crematoria worden gesponsord door mascottevloedjes. Staat er op je kist rolt beter, plakt beter en aan de andere kant brandt beter. Want anders is het niet meer houdbaar. U hoorde Joep van Hek uit zijn programma De Zwerver 1989. Hij was zijn tijd dus al ver vooruit, dames en heren. Want als u nu op een begrafenis bent en u loopt achter de kist aan... dan moet u maar eens heel goed opletten. Hoogstwaarschijnlijk is de naam van de uitvaartorganisatie ergens te lezen. Hetzelfde geldt voor de rouwkaart, de grafsteen of de urn van de overledene. Maar wat is daar nou eigenlijk het probleem mee? Reclameborden of lichtbakken rond begraafplaatsen zetten? Ja, dat gaat te ver. Maar een kleine, nette naam van de maker op het product... Is dat nou zo'n groot punt? Ik wil uw mening horen. Reclame op de urn moet kunnen. Bel WNL 0800 1121. Ja, dat is de discussie. Hoe ver mogen we gaan met reclame bij de dood? Uh, bent u uitvaartondernemer en u hoort dit allemaal? Belt u ook naar ons op? Want het is interessant om ook die mening te horen. Uh, reclame hoort bij ondernemen, kun je zeggen. Dus ook bij de uitvaartondernemer. Jan de Jong, die twittert al. Hashtag WNL. Verplichte referentie in grafschrift. Ik lig hier rustig en onbezorgd. Jarden heeft mijn uitvaart. Keurig verzorgd. Ernst van Jan van Doorn zegt, Eerbans, waarom mag dat wel? Ook ongevraagd. En waar ligt de grens volgens jou? Lola twittert, Joost, uh, ik zou het niet willen op mijn urn op de schoorsteen. En anders moet een erfgename een redelijke vergoeding krijgen. En een stem zegt walgelijk, niet alles is te koop. Straks uit gratis uitvaart als je een tatoeage op je dode voorhoofd laat zetten met een vraagteken. U kunt ook twitteren, meedoen aan deze discussie. Reclame op de urn moet komen kunnen. 0800 11 21 is het telefoonnummer en u kunt twitteren, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Um, nou, er wordt al flink gebeld. Uh, de heer Sikko uit Leiden, goedenavond. Goedenavond, Sikko. Ik vind dat niet kunnen. Nee. Dood is dood en daarmee uit. En er hoeft geen reclame bij. Ik laat me niet begraven, ik laat me niet uh, in een urn opstellen. Ik word gewoon verstrooid over de velden van de EDC, om zo maar te zeggen. En dat is het. Dat is het. En u, u wil nergens, ook tijdens de dienst of op de kaarten, worden herinnerd aan, de, aan, de, aan een ander dan uzelf? Heel correct. Ja, nou, zijn mening. Uitvaart, uitvaartonderneming heeft daar geen zaken mee te maken. Die voert gewoon uit. Dat is ook, ook zijn naam, Uitvaartonderneming. En daarmee is het BASTA. Geen reclame op de uitvaartkaarten, geen reclame op de kist, geen reclame op de urn, die zou komen, maar die komt dus niet, want ik word toch verstrooid. Ja, u, heeft, geen, u oh. heeft niks, u heeft, of tenminste, het wordt verstrooid, dat is eigenlijk wat u zegt. Nou, dank, dank meneer Sikko, geen, uh, geen, geen reclame en gedoe bij u, meneer Ron Meijers uit Meelik. Wat ja. zegt u? Ja? Ja, ik, ik zeg, het zou mogelijk moeten kunnen zijn. Uh, je moet het niet per definitie uitsluiten. Uh, en dat, inderdaad is de dood uh, is, nou eenmaal ook een markt. Ik denk dat je alleen als uitveldorganisatie kan onderscheiden uh, door het juist niet te doen, denk ik. En nou. ik denk dat uiteindelijk de stem die ligt bij, uh, ook een stuk overlevende, of in ieder geval van tevoren als men weet dat men doodgaat, uh, ook bij de betrokkenen zelf... Maar niet per definitie uitgesloten. Oké, okay, u zegt het is keuzevrijheid in feite. En dan, dan, dan moet het niet worden. Maar goed, het is niet, uh, niet, uh, niet aan, aan de uitvoerorganisatie. Maar aan u zelf zegt u dankzeer. Camille de Kruif twittert. Op mijn urn mag ook wel een logo. Gaat die grafondernemer wel knaken kosten? Sponsoring, daar gelooft hij in. Frank Roedingholder zegt. Alleen een bedrijfsnaam subtiel op de grafsteen of urn. Dat noem ik geen reclame. En de afnemer van de steen bepaalt dit. Is alleen zijn zaak. Bert Schouwster twittert. doet de reclame aan de onderkant van de kist. Dan weten de wormen ook dat het smakeloos is. Kijk, dat zijn de die tweets die we kunnen, kunnen gebruiken hier in de uitzending van Avondspits. U kunt ook twitteren, hashtag WNL, hashtag Eerdmans gebruiken... of 0800 1121 bellen. De reclame op de urn moet kunnen. Ik heb de initiatiefnemer nu aan de lijn, Louis Hilgers. Goedenavond, Louis. Goedenavond. Nou, u bent zeker niet de enige, maar u heeft wel het initiatief genomen... tot uh, de website www.geenreclamebijdedood.nl. Wat is er gebeurd dat u dit initiatief uh, moest nemen? Nou, het is een uh, eindpunt van een jarenlange ergernis. Uh, al decennia eigenlijk, maar wat dan ook. En uh, uh, dat is, heeft hij zijn hoogtepunt gevonden in de, in de crematie of in de begrafenis van mijn broer. Toen uh, de wagen kwam voorrijden uh, met de stoffelijke resten van mijn broer. En er staat met grote, grote letters op welk bedrijf uh, daarvoor verantwoordelijk is. Mm. En als ik dan vervolgens op de begraafplaats kom. En uh, alle uh, medewerkers van de begrafenisonderdelen nemen. Die steken een parapluie op waar groot op staat Monuta. Uh, dat is al vreselijk storend. En toen ook nog, uh, de, tot overmaat van Ramp, ik de Erniging afhalen crematorium. En er staat met even grote letters, als de naam van mijn broer staat ook nog Jarden op. Een organisatie waar hij zijn leven lang niets mee te maken heeft gehad. Ja. Een organisatie die zorgt voor de crematie. En die niets meer of minder doet dan het maken van een pot. Die ja, en u, en, een serie wordt en, ja. gemaakt met een deksel waarin een naam gestanst wordt. Waarom moet daar de naam van Jarden op? Ja, dat zegt... wordt gevraagd. Ja. Nooit uh, ook maar iets over, over nagedacht om dat te doen. Dat vind ik schaamteloos. Ja, het is juist... dat gaat dus voor de duidelijkheid niet om reclame voor de uitvaartbranche. Mm. Dat moeten we zelf weten. Maar dat laatste traject van de medemens. Vanaf het moment van overlijden tot de te, te aardigstelling of wat dan ook, blijft daarvan af. Ja, een heel, heel duidelijk pleidooi. U zegt, laat de met rust. De reclame moet zich daar niet. Inderdaad, als ik u die urn, dat zie, dat is het zelfs groter lettertype dan uw broer. Uh, dus ja. dat, dat is inderdaad, uh, dat, dat kan stuiten. Dus aan de andere kant zeg je, zeg ik, ja, reclame, dat hoort bij ondernemen. Het is een product, men wil het laten zien van dit prachtige product. Deze urn Tuurlijk. is van mij, Tuurlijk. door mij gemaakt. Ja. Maar, maar waarom moet het op oh, laatste traject, wie wil je er nog mee winnen? Is hetzelfde als met mensen die op het graf, op, op 50% van de graven, van dure steen, hardsteen, eh, graniet, eh, marmer, noem maar op, dus duizenden euro's voor betaald, daar zit een vlek op. En die vlek wordt gemaakt door de grafsteneman zelf. Namelijk zijn sticker of zijn plaatje, dat detoneert. En waarom zetten ze het? Ja, zegt de, de, de grafsteneman. Dan, dan kunnen mensen kijken wie dat graf heeft gemaakt. En als ik een graf wil, ga ik bij die meneer. Ja. Nou, zet dan. Een platte grond op de begraafplaats en ja. geeft eraan welk graf door wie is gemaakt. Maar op een net plekje, dat maar snap ik wel. het is al. zo lelijk. Maar het is lelijk, maar je kunt ook zeggen een klein subtiele tekstje aan de achterkant inderdaad, van zo'n grafsteen. Dat, dat geeft inderdaad mensen van, nou dat is een mooi... Ik zie ook wel eens graf dat je denkt, nou ja, dat ziet er goed uit. dat is je toch vervangen door dat op een, op, een, uh, op een overzicht te zetten. En, en ja. daarbij, tegenwoordig zie je het zelfs op de voorkant van de graf. Nou. Van het graf. Ja, dat klopt ook. Wat nu meneer, meneer Hilgers, want u heeft het initiatief genomen. Maar u gaat. Wat voor weerklank vindt u bij de uitvaartorganisaties? Nou, we hebben de discussie. Dus heeft mij werkelijk overweldigd de respons en de discussie. Ik heb vanmiddag een discussie gehad met de directeur van de of de baas van de Brancheorganisatie. Die zegt tegen mij, die beweert nog steeds dat dat, dat moet kunnen... Op een, ...op een beschaafde manier de naam op een urn zetten. Ik zeg, er is maar één beschaafde manier om dat op de urn te zetten. Dat is om het niet te doen. Nou, en Want dat je was... had geen enkele ja. legitimatie om daar uw naam op te zetten... ...op een gewone pot. Het maar... wordt niet eens gevraagd aan de mensen... Dus ik wil de discussie opwekken. En dat is het gebleken. Ik wil mensen laten nadenken. Nou. Het gaat te ver. Het lukt, het lukt u. prima, overal ja. in onze maatschappij. Maar daar is het nergens meer voor nodig. U doet het uh, wel heel goed, moet ik zeggen, want het, het wordt absoluut, de discussie wordt gevoerd en, en niet zo'n klein beetje ook. Hier, hier loopt het ook helemaal vol met de tweets en, en de bellers. Maar als, is dat toevallig meneer Paul Koeslag uh, geweest met wie u gesproken heeft? Ja. Ja. Nou, die hebben wij zo direct na u aan de lijn, dus daar gaan we meteen uh, vragen waarom hij niet van zins is om, om met u uh, mee te bewegen. Paul Koelslag, uh, die komt zo meteen. Louis Hilge zeer bedankt, initiatiefnemer van Geen Reclame bij de Dood. En hij strijdt dus voor het tegen, uh, in ieder geval niet meer noemen en uh, plaatsen van de, de, de reclamewoorden uh, en namen van de organisaties op allerlei persoonlijke eh, betrokken producten bij de uitvaart. Eh, wat vindt u ervan? Wat vind ik? Ik zeg reclame op de urn moet wel kunnen. 0800 1121 als u mee eh, wil, wil praten. Joyce Schipper oud zegt Eerdmans, ja dat moet kunnen. Zou ik het zelf willen? Nee. Huidige economie, alles heeft een prijs. Bijvoorbeeld goedkope kist met reclame. Duren, zonder. Wat vind ik, zegt eh, reclame, verpeste intimiteit. Voor de nabestaande. Eh, Francisca van Bommel twittert. Eerdmans vrouw liet as van echtgenoot in zandloper doen. Mijn leven had ik niks aan hem. Nu kan ik tenminste nog... De eieren met hem koken. Kijk, er komt wel van alles binnen nu. Uh, Han Post, goedenavond. Ja, goedenavond. Zegt u maar. Nou ja, ik vind... Uh, uh, mijn vrouw is in uh, juli overleden. En uh, ik zag mij te horen komen dat ze van jaarden uh, daar allemaal van die dingen zou uh, opzetten. Dus ik heb gewoon mijn plaatselijke uh, uitvoerondernemster genomen. Ja. En ja, nou dan ben je van, uh, van, van de reclame van die grote mannen in één keer af. Maar wat vindt u, En, uh, ja. en die, die heeft ook uh, de rouwkaarten en zo. Dus, nou, dus van verder is van verder niks op als alleen wat, wat wij samen uh, uitgezocht hadden en zo. En nou, dat vind ik... Uh, ja, u... dat, dat, dat vond ik beter als uh, dat ja. ik, uh, reclame ja. moet maken voor zo'n uh, zo bedrijf. Ja, je bent het dus... ze... Precies maar, bent en Zij hebben... Uh, en weet ik was wel bij hun verzekerd. Maar uh, uh, en, als je het dan bij een ander doet, dan vind ik het eigenlijk nog weer... Uh, als je goed bekijkt schandalig doordat je dan niet bij hun laat doen, dan moet, dan moet je zelf... Uh, u heeft het zelf moeten betalen? Je, dan, krijg je, dan krijg je minder Eigen risico, ja. Nou, en u zegt, nou. ik heb speciaal voor de kleine gekozen, de kleine, omdat ik zeker wilde dat het ging op de manier zoals ik het wilde, de uitvaart. Ja, ja. ja. juist. Nou, dat is, dat is helder en dan wilt u daar zeker geen reclame bij. Dat voel ik, dat voel ik duidelijk uit uw verhaal. Han Post, dank u zeer. Jelle Koeltwittert, cool, heel simpel Joost. Klant is koning en bepaalt dus zelf. Standaard is geen reclame. Men betaalt minder als er reclameuitingen zijn. Kijk, Heller Kuipers zegt reis op je urn. Dat is pas toepasselijk. Uh, Kors van de Knijf uit Tiel. Ja, hallo. Goedenavond. Hallo, ik ben onderweg nu naar de condole Kijk aan. Ge ja. Gecondoleerd. Ja, dank u wel. Ik hoorde net een discussie op de radio en ik kreeg vandaag die kaart binnen. En toen viel maar inderdaad uh, wel gelijk uh, de, de, de, op kleine wijze de subtiele naam van de, van de begrafenisondernemer uh, op. En daar kreeg ik toch een wat, wat, wat nagevoel bij. Ik wil helemaal niet weten, uh, uh, nu ik naar deze condolence ga, bij welke organisatie mensen verzekerd waren. Of op welke wijze, in welke vorm ze begraven worden. Van, ja, laat laat met namen in die laatste... ...dagen dat, uh, dat, dat families en, uh, en mensen afscheid nemen van, uh, van, van hun duurbare... ...die reclame buiten boord. En doet het op een andere wijze, op andere tijden. Ja, maar stoort het in die zin omdat het te groot is? Of zegt u überhaupt het aanwezig zijn van een stukje reclame van de, van de, van de makers... ...dat stoort al Nee, het, al het gigant... stond heel subtiel klein op de kaart. Maar het viel mij gewoon op. En ik denk, oh, dat zou ik zelf nooit willen als het zover is. Uh, dat op deze manier uh, op een soort reclamedrukwerk... Je bekeek, ik ging ook heel gelijk de circulaire op een andere manier bekijken dan ja. had ik hem uh, voormalig bekeken. Uh, op een andere manier bekeken ze wel. Ja. Van, uh, van, nou. Dus uh, nee, ik, ik zou het niet, niet willen in de laatste dagen dat er reclame op mijn kaart komt. Ze, dat is duidelijk. U, u bent er zeker niet voor, Kors van de Dank zeer en, en sterkte bij de, de condense, uh, bij uh, zometeen. 0811 21 als u mee wilt doen, reclame op de urn moet kunnen, zeg ik. Het hoort bij het ondernemen. Het kan uh, soms als respectloos worden ervaren, maar dat is natuurlijk nooit de doelstelling van de uitvaartorganisatie. Het is juist bedoeld om te zeggen, kijk, dit hebben wij voor u gemaakt en dat ziet er fantastisch uit. We praten zo met de branchevereniging zelf, Paul Koeslag aan de lijn. En uh, ik ga nog eens op zoek naar wat bellers, want u belt behoorlijk veel als u in gesprek krijgt bij ons hier bij. ...avondspits, dan kunt u wellicht zo nog even terugbellen. 0800 1121, reclame op de euren moet kunnen. Uh, meneer Andrea uit Rotterdam. Ja, goedenavond Joost en goedenavond allemaal. Dank u, dank je. Ik wil graag mijn mening uh, geven. Ik uh, ben er absoluut uh, tegen. En sterker nog, uh, ik heb de overtuiging dat het zal averechts uh, werken... ...zodra ze de mensen lezen... Uh, ...welke is het bedrijf die de reclame lettertjes of wat dan ook heeft uh, laten drukken... ...dan zou de, de, de volgende die aan de beurt is, zou juist geen gebruik maken van die firma. Maar dat kan ook. Dus maar meneer uh, Andrea, als je nou zegt een klein naamplaatje op een grassteen... ...ik bedoel, elk product wat we kopen heeft reclame op, zin, uh, op zichzelf. Dat, dat, waarom ja, maar we... de dood is geen product. De dood is geen product. Ja, Josh. kom op, dat is een hele uitvaartbranche. Ik bedoel, da daar, daar wordt geld verdiend... Ja, maar kijk, als je echt zo goed bent, dan heb je ook geen reclame nodig. Kijk, ik rij een ja. BMW omdat ik weet dat het een goede auto is en niet omdat de reclamespotje... Nee, maar dat staat er ook TV gewoon kom. op. Dat staat er ook op in feite. En dat, dat, dat wordt ook automatisch uh, verstrekt, dus de auto ja. is nog net een goed voorbeeld ervan. Kijk, van mij mag het ook, ik zeg eerlijk. Alleen, mijn gevoel is dat het zou juist aan rechts werken. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het gevoel, meneer Andrea Martin Boogaert uit Meppel. Goedenavond. Hallo. Hey, een doordgaal op die auto met die reclame. Ja. Ik bestel mijn auto's altijd zonder reclame. Oké. Okay. En het eerste wat er vanaf gefeund wordt, is juist alle reclame. Want ik heb betaald voor die auto, en het is mijn auto, en niet valt in ieder de dieper. Nou, daar, zit je, daar heb je een punt. Want dat betekent in feite dat je zegt, er moet keuzevrijheid zijn. Mensen moeten van tevoren aan kunnen geven. Ik wil geen reclame op mijn uitvaart. Ja. En ik wil best reclame op mijn auto, maar dan wil ik ook extra korting. Ja. Eh, of ze mogen de reclameuren op mijn auto. Kijk aan, dan gaan we echt sponsoren. Ja, nou, helder verhaal. Dank, dank je zeer. Aan de lijn is uh, nu Paul Koeslag, voorzitter van de branchevereniging uh, van de Nederlandse Uitvaartorganisatie. Goedenavond meneer Koeslag. Goedenavond meneer Eerdmans. Nou, u heeft een goed gesprek gehad met, met meneer Hilgers, uh, begreep ik. Die, uh, de man achter uh, geen reclame bij de dood.nl. Nou, we hebben een, een klein debatje gehad, nog geen gesprek. Maar ik wil heel graag aansluiten bij, uh, bij de vorige spreker uh, die zegt van er moet keuzevrijheid zijn. Dat is ook het uitgangspunt van onze brancheorganisatie dat de consument keuzevrijheid heeft. En dat betekent dat als een consument zegt van ik wil geen reclame op uh, producten dat uh, die keuze er dan ook moet zijn en gehonoreerd wordt. Dat moet je dus van tevoren aangeven. Terwijl andersom kun je ook zeggen ik, wil, ik zeg het wel als ik wel reclame op prijs stel. Kun je ook zeggen? Ja, maar ja goed, dat, dat, dat maakt het wat lastiger. Maar ik ik denk dat, dat je dat in het gesprek uh, met met uh, de de de de uitvaartverzorger zou je dat aan de orde kunnen stellen. En wij zouden ook kunnen kijken of wij dat aan de orde zouden kunnen stellen. Mm -hmm. Maar het wordt wel heel breed gebracht en de vraag is of we nou. Overal zo is, overal reclame. En dat betwijfel ik toch alleen als hoor. Maar de tendens is, want ik had Joep van het Hek, eh, liet ik horen, dat was dus, eh, wat is het, pff, 12, 13 jaar geleden. 12 jaar geleden, dan, dan dat, dat is wel, of 20 jaar geleden moet ik zeggen, dat is wel ernstig eh, toegenomen natuurlijk. Hè? Die druk op het ondernemen, ook bij u, om maar reclame te maken. Misschien over de ruggen van de doden heen. Ja, maar dat doen ze dan wel via commercials of via de sponsoring van uh, sportclubs. En veel minder op uitvaartproducten. En ik denk dat het ook goed is dat er reclame wordt gemaakt. Dat het taboe van de dood en de uitvaart dat, dat verdwijnt en daarmee wordt afgebroken. Ja. Dat het makkelijker wordt om over te praten. En in die zin ben ik ook blij met het initiatief van meneer Hilgers. Want ja, de discussie is wel op gang gebracht. Dat kun je zeggen. En dat maken wij dan ook maar dankbaar gebruik. En, en meneer Hoeskloesdag, hoe zou u het vinden? Op uw urn of op de grafsteen? Plaat je wel? Uh, ja of nee? Ik vind het op mijn grafsteen. Uh, ik hou er niet van, dus ik zou het niet willen. En ja, ik denk dat met meneer Hilgers... die heeft het de hele tijd over een urn, maar dat is een asbus. En dat is een bus die uh, gedurende de wettelijke bewaartermijn... van 32 dagen bewaard moet worden. En daar staan naam en nummer op van het crematorium waar uh, uh, ja. het lichaam... Uh, ja, ik zie in de krant toch een heel grote uh, ja, reclame-uiting erop uh, staan. Nee, nee dit de, nee. de, de, de, de is naam en nummer. Ja. En wat, wat, wat mensen doen is of de as verstrooien... Of een mooie urn zelf kopen hmm. of laten ontwerpen. En daar gaat dan de rest van de overleden. Oké. Okay. Luister even mee. Aad de Vries aan de lijn, meneer de Vries. Goedenavond. Goedenavond. Ik spreek met Ate Vries van Aad van en Onderhoud Nederland. Um... Over reclame gesproken? Ja, Ga door. Over reclame, ja. Uh, ik, vind het, ik vind het jammer dat de grote zaken net als Jarden en Monuta het wel kunnen doen. Hè? Die hebben ook een eigen begraafplaats en die kunnen wel reclame maken. Als ik probeer op een hele nette manier reclame te maken, al is het op een mededeling... Hey. Oh, dat Oh, meneer Koerslag, hoort u dit? Ja. U, u wordt eigenlijk een beetje aangesproken op het feit dat, dat, dat het onderhoud... Mag, mag wel netjes gedaan worden, maar er mag geen reclame voor gemaakt. Daar wordt heel moeilijk over gedaan. Terwijl u zelf wel reclame maakt op de grafstenen. Ja, aanmaken, maken wij geen reclame op de grafstenen. Dat zijn uh, de, de, de steenhouders, om het zo eens mm. uit te drukken. Dat zijn niet de uitvaartverzorgers. Nou, wat een paar plus dan... En, en, Nee, maar de uitvaartverzorgers zijn ook niet de, de, de, de eigenaren van de begraafplaats op een paar uitzonderingen na. Nee, maar beperkt u tot uzelf? Dat, zeggen, dat is niet waar. Dus er zijn van, ja, uh, dan is wel degelijk van het uh, uh, uh, eigenaar van verschillende schilderbegraafplaats. Ja, dat zijn inderdaad En dan lees ik met een hele stem... grote chocoladeleiders. Om... Ja. Lees ik die naam en iedereen weet wat die naam betekent. Ja, dus... En ik vind, ook, ik vind ook niet dat je met hele grote spandoeken op een kerkhof moet, maar dat het uh, aan, banden van, uh, van aan bepaalde regels gehouden moet het mogelijk zijn om reclame te kunnen maken. Oké, okay, dat, dat vind ik wel. Ja. Je ziet dat in Duitsland, zie je dat ook, van, uh, dan gaat het over hoveniers en dat gaat, uh, gaat het ook over steenhouders. Die maken gewoon kleine plaatjes, maar wel op een hele nette manier. Het ja, precies. Reclame. Dat het maar respectvol gebeurt. Nou, dat zijn we met, met z'n drietjes eens, ja. denk ik, hè, met Ja, Oké, dank je Merci, meneer Koeslag. Wat, wat gaat u nu doen eigenlijk? Want dit, dit, dit, dit, dit, dit wordt een discussie. Hier gaan mensen zich mee bemoeien. We zien het op onze lijnen. Het loopt vol. Mensen twitteren. Ik moet eerlijk zeggen, de me, meeste mensen vinden het geen, geen goede zaak. Die zeggen het is schaamteloos, het is dus gênant uh, reclame maken op de, op de, op de, op de urn. Uh, wat gaat u doen? Eh, wij, wij, wij, nou, Ik heb al gezegd dat ik blij ben eh, dat eh, Hilgers ja. dit, dit initiatief heeft genomen. En dat zullen wij voortzetten. Wij zullen de discussie ook eh, in eigen kring met de ondernemers gaan voeren. En eh, vragen, we, we, eh, wat doen ze nou? De vraag is of het zo breed is als, eh, als wordt gezegd. Eh, er zijn een aantal dingen waar je wat aan kunt doen, een aantal andere dingen niet. Maar ja. we zouden bijvoorbeeld met de vissers kunnen overleggen. Van hem mag, de, mag de, het logo van de bedrijfskleding af. Dat is nu het nou, weer... Dat bedoel ik, want daar kunt u wel wat aan doen. En in ieder geval ja. is het helder, meneer Koerdijk. U zegt, of meneer Koerslag, als, het, als de, de, de, de familie niet wil dat reclame, of jezelf voor je dood uit, dat je zegt: joh, geen reclame op mijn uitvaart, dan kan dat worden gehonoreerd. Zegt Tuurlijk. U. Geen paraplu's met ja, logo. We moeten niet de consument wegzetten als een, als een maakt schaap. Uh, op het moment dat uh, dat aan de orde is, kunnen mensen dat gewoon vragen. Ja. En dan kan dat geregeld worden. Helder. Meneer Koeselag van de Vereniging van Uitvoortorganisaties. Zeer bedankt voor het meedoen. 0800 1121. Kunt u nog inbellen. Reclame op de urn moet kunnen, zeg ik. Ruud de Lange zegt op Twitter het wordt een nieuwe trend. Je as in een Coca-Cola blikje. Hagelslagdoos uh, met zwarte kip. A advocaat, nou hij gooit alles erbij. Dat kunt u allemaal teruglezen. Er zijn hele velen uh, die zich nu bemoeien met het, uh, voor de vorm van reclame op een urn of op andere grafartikelen. Laat ik het zo Meneer Henk Lafrijze uit Tilburg is het met mij eens. Goedenavond. Goedenavond. Uh, nou het is zo, uh, het gebeurt eigenlijk al, uh, al 150 jaar, al langer. Uh, ik uh, restaureer ook grafstenen en bidprentjes. En uh, daar staat ook gewoon reclame op. Ja. En en het is niet zozeer dat het, uh, dat, het iets van, uh, dat, dat het iets van nu is, dat er nu pas reclame gemaakt wordt. Maar het is meer dat er nu bezwaar tegen gemaakt wordt. Wordt het niet steeds groter, heftiger, uh, dominanter? Nou wat grafmonumenten betreft niet, nee. Oké, okay, dus ik, ik nee. ben het er met u eens hoor. Ik vind een klein plaatje dat moet kunnen. Maar je hoort er ja. inderdaad mensen die vinden het lief vinden schaamteloos. Die zeggen weg ermee en ik, ik wil het ook helemaal niet zien. Ja, dat is dan aan de mensen zelf. En ik denk als mensen dat aangeven dat er ook echt voor rekening mee gehouden zal worden. Ja, oké, okay, dank je Henk Lavrijs. Zeer bedankt. Sjoerd zegt, Eertmans moet kunnen, maar met respect. Zoals met alles, less is more. Daar zit ook weer veel in. Henk Lavrijs hebben we net gehad. Bernard Brummelaar uit Zwolle. Ja, goedenavond meneer. Maar het lijkt mij dat, uh, dat het ook geen probleem hoeft te zijn... Uh, mits die uitvaartbranche dat uh, netjes aan, uh, aan de klant voorlegt en aangeeft uh, hoe het eruit komt te zien, eventueel met en zonder. En dan lijkt me dat uh, als het uh, en acceptabel is met... dat daar een keurige compensatie uh, tegenover zou moeten staan... voor, uh, voor de klant in, uh, in dit geval. Nou, dan kun je nog flink geld verdienen... maar dan krijgen we misschien wel lichtbakken van mensen die zeggen... ik, ik heb een nieuwe erfenis ontdekt, ik zet er een lichtbak bij... Dan verdienen we, verdienen we nabestaanden nog wat. Nou ja, ja goed, ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat dat een, uh, de klant in, in dit geval uh, dat dat niet uh, de wens is. Maar uh, um, in ieder geval uh, lijkt het mij dat als het op voorhand wordt voorgelegd aan uh, degene die afneemt van die uitvaartbranche, uh, wat de mogelijkheden zijn en, uh, en wat daarbij ook uh, verschillende tarieven zijn. ...dat dat absoluut tot de mogelijkheden zou moeten boren. Oké, okay, dank je, Bernard. Zeer goed. Petra Kramer zegt de reclame op de uitvaart... ...ook na je dood nog steeds in dienst van de doodzieke consumptiemaatschappij. En Marianne eh, zegt de aandachtvragen aandacht vragen... ...kan op deze manier eerder negatief uitpakken. Eh, bah, zegt ze erbij. At your service, dank je zeer. Eh, Dirk-Jan, zorgdrager uit Zwaag. Dag Joost. Goedenavond. Ik, uh, ik ben het oneens met je stelling. En wel hierom. Uh, omdat uh, je dan ook kunt zeggen dat de drukkerij van het papier zijn tekst erop mag zetten. Dat de, uh, he, de dokter die uh, de euthanasie wellicht ge gepleegd heeft mag zeggen... ...deze dood werd mede he, nou. mogelijk gemaakt door. Nou, dat gaat te ver. Dat gaat ook wel ver, zeg. Maar dit is natuurlijk een product wat met liefde is gemaakt. Laat het, wel, het is ook voor, voor ons gemaakt. Het is toch niet een strijd tegen... Nee, maar de drukker die heeft natuurlijk ook zijn product met liefde gemaakt. En je zet er ook niet bij van deze kaart is gedrukt door drukkerij die en die. Nee. En papier is ook met liefde gemaakt. En op die manier krijg je natuurlijk een hele lijst van mensen en bedrijven die hebben meegewerkt aan de uiteindelijke uitvaart. Zeker. En niet, en niet iedereen kan zijn reclame erop zetten. Nee. Waarom dan de uitvaartorganisatie wel? Nou ja, dat... Dat is omdat men dat kan. Ja, dat is eigenlijk waarom het gebeurt. Dat is een, exact, uh, exact wat Guido Weijers al zegt. Waarom ligt de hond aan zijn ballen? Om de, omdat hij erbij kan. Ja, het is een, altijd een ja. uh, banale uitspraak. Maar het is, het is wel de waarheid. Dus het kan. Ja. Oké, okay, dank jezelf, Dirk Jan. Bedankt. Uh, ik moet zeggen, er komen heel veel ideeën binnen nu op Twitter. Wij mogen alleen dan weer geen reclame maken op de radio. Dus we kunnen ze niet allemaal voorlezen. Overigens maak ik wel zelf ook vaak reclame, maar dan voor WNL. Dat roep ik ook een keer of honderd wel in de uitzending. Uh, dat doen we dus ook allemaal. Leon Wind, Eerdmans, alles valt of staat in mijn ogen met kennisgeving vooraf en of financiële tegenprestaties. Standaard geen reclame, zegt hij. Marianne zegt wat kost een reclamatie... en waarom moet commerciële bijdrage nodig zijn? Anker Vleuten, uit, on, uit Vleuten, ja. Dank je. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zegt u het maar hoor. Oh, oké. Okay. Nou, ik uh, heb heel lang geprobeerd om u te bereiken. U bent maar er. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen... bij alles wat ik al uh, een hele tijd lang heb gehoord... dat ik het stijloos vind dat mensen zich durven bezighouden om reclame te maken over het verdriet van anderen. Ja, dat, dat is zelfs stevig uitgedrukt. Je kunt ook zeggen, men, men is ondernemer en is trots op het product wat men nee, maakt. Maar het product. Hoe durft u product te zeggen over het overlijden van mensen? Nee, het product is natuurlijk de kist. Dat is toch een product, nee, of niet? Nee, nee, nee, nee, daar gaat het niet om. U noemt het een product. Ja. En ik denk dat ik alleen maar denk aan... Wat er met mensen gebeurt en hoe ze leven met een overlijden van een van hun dierbaren. En dan wordt er op deze manier over gesproken. Nee, met verdriet wordt juist ook doorleefd, kun je zeggen, door de uitvoerorganisatie. die dat zo mooi mogelijk, en dat doen ze met veel respect. voor de nabestaanden wil men dat, en voor de overledene wil men dat mooi uh, maken. En dat, dat, ja, daar zet mooi. men een naampje bij. Oké, okay, maar alsjeblieft. Geen reclame. Oké. Okay. Okay. Okay. Nou, uw, uw mening is heel duidelijk. Goed dat u er doorheen bent, bent gekomen. Anker uit Rein Rijn van Wachtendonk zegt Eerdmans, geen reclame tijdens en op mijn begrafenis. Het is mijn begrafenis en ik moet alles betalen. Uh, Glenn Lubbers uit Eindhoven. Hé, hey Joost. Uh, ik, heb, uh, ja, ik ben een beetje stelling eens. Uh, ik vind wel dat het uh, een zekere mate van vrijwilligheid bij, bijhoort. Maar ik zou bijvoorbeeld het PC-logo uh, erop willen hebben... Ja. Van de plaatselijke voetbalclub. Nou ja, ik vind het prachtig. Ja, dat moet je alleen zelf betalen, vrees ik. Nou, dat is dan mooi. Nee, vind ik ook. Dat is jouw keuze. Absoluut. Ik vind de mensen er een beetje, een beetje spastisch uh, om nou, te gebeuren. Nou, dat, dat, dat, die mevrouw hiervoor was natuurlijk heel, heel bijna emotioneel erbij. Het is natuurlijk wel een ja. heel zwaar onderwerp, hè? Het is ook een heel zwaar onderwerp, maar ja, kijk... Uh, het wordt zwaarder gemaakt volgens mij dan het is. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Oké, okay, we houden het erbij Glenn. Dank je zeer. Het laatste woord is aan Paul Mansveld uit Nijmegen. Heel kort. Uh, Goedenavond, Balmansveld. Uh, Paul Mansveld. Ja. Uh, ik ben het volstrekt van oneens met, uh, met uw stelling. Ja. Oké, okay, laten we het daarbij laten. Want we zitten eigenlijk door de uitzending heen, meneer Mansveld. Als u het goed vindt. Maar u heeft het kunnen zeggen, u bent het ermee oneens. Daarna zijn er nog vele bellers die we ook niet meer kunnen laten horen. Wel eens, niet eens. Het ging, het ging natuurlijk wel om een zwaar onderwerp. Het gaat om reclame op je grafsteen of de urn. Moet het wel of niet kunnen? De discussie is gaande. U gaat luisteren naar Kunststof zometeen, want wij zijn er doorheen. Daar zit de jonge pianist Hannes Minnaar. Hij gaat in gesprek met Petra Apostel. En morgen is er geen avondspits in verband met het EK Schaatsen. Wij gaan u spreken met een nieuwe avondspits maandag. Tot dan. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Bekende babyboomers die dit jaar 65 worden. Twee dingen. In de eerste week van 2012 gesprekken met vijf mensen... over het bereiken van de pensioenleeftijd. Hoe het werkt met die emotionele waarden... mag ik misschien uitleggen aan de hand van de witte truffel. Zometeen te gast coach en psycholoog Suzanne Piet... over de betekenis van 65 worden... en de wil om grenzen te blijven verleggen. Twee dingen. Zometeen, tussen 8 en half negen...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 Dit is Radio 1.